Met het NOS de Amerikaanse regering zegt dat Bin Laden hulp van mensen binnen Pakistan moet hebben gehad. Het is ondenkbaar dat hij geen Pakistaans hulpsysteem had, zei een regeringsfunctionaris. De man wilde niet ingaan op de vraag of Bin Laden ook gesteund is door mensen binnen de Pakistaanse overheid. Amerikaanse politici speculeren over de vraag of Pakistan wist dat Bin Laden vlakbij een Pakistanse legerbasis woonde. Het is ook onduidelijk of Pakistan wist dat de Amerikanen vannacht op Pakistans grondgebied in actie zouden komen. Minister Clinton bedankte Pakistan vandaag voor de hulp bij het opsporen van Bin Laden. Het ministerie van Sociale Zaken en de uitkeringsinstantie UWV gaan tuinders helpen om personeel te vinden. Dat heeft het ministerie afgesproken met de tuinbouworganisatie ZLTO... Minister Kamp wil na 1 juli geen werkvergunningen meer afgeven aan Roemenen en Bulgaren voor het seizoenswerk. De tuinders zijn daar boos over. Ze zouden op korte termijn geen andere werknemers kunnen vinden. Het ministerie en het UWV gaan kijken of er geschikte Nederlandse werklozen of werknemers uit Schengenlanden zijn die bij onder meer de aardbeienpluk kunnen helpen. Saab gaat samenwerken met een autofabrikant uit China. Het bedrijf noemt het een strategisch partnerschap. Morgen worden de details bekendgemaakt op een persconferentie in Peking. Het Chinese bedrijf, de Houtai Motor Group, zou geld willen steken in Saab. De Zweedse autofabrikant, eigendom van het Nederlandse Spijker, heeft geldproblemen en kan leveranciers niet betalen. De productie ligt al ruim 3,5 en een halve week stil omdat die leveranciers weigeren onderdelen te leveren. Vanmiddag werd bekend dat Saab een lening van 30 miljoen euro krijgt van een Fins investeringsfonds. En een lening van ruim 29 miljoen euro aanvraagt bij de Europese investeringsbank. Met die leningen op zak moet het volgens Spijker Topman-Muller lukken om de productie binnen een week weer op te starten.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 Dames en heren, goedenavond bij Knockout FM op deze hele mooie tweede mei. Ja, we gaan zo direct lekker beginnen met een heel mooi programma. Joost is nog even onderweg. We gaan nog even lekker luisteren naar een mooie klassieker, freestyler. Geniet er even van en uh, we komen zo bij jullie. Ik ben bezig, ik robber. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen enkele maar wat gebeurt. Maar er gebeurt veel serieus. Komen die volkaden nog? Hoe moet ik beginnen? Je bent een shit, kijk dat soort, Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt. Wat gebeurt. Wat gebeurt. Je bent een MC dat Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Top de grond. Tot de grond. Tot de grond. Zit me crown, maar je weet niet wat is neem, wat is neem, wat is neem, wat is neem, shit, dat is niaw. Niaw. A on the cloud en je bent, oké, dat is fout, Freddy Alsof je dat niet wist, en ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het past niet goed als ik wie flesjes in bezit, dan ben ik pas stank, yo. Ah, for zo, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lobbytje. dat tappen, staat de space Maar ik ben niet van Star Trek. Ook geen bossa bass maar ik breek wel je nek. Ik kom alleen uit mijn achterste Moeders mijn dochters, ze verrachten maar Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben thuis van de eerste klasse En je wast je handen altijd Onze z'n klasse Kijk maar aan je weet precies hoe laat het is, steen De rest is geschiedenis. Je zo... bent een shitback like dat soort maar je weet niet wat gebeurd wat gebeurd? wat gebeurt, wat Je bent een MC dat blond, maar je komt niet tot de grond, tot de grond, tot de grond, tot de, grond, de, grond, de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw, wat is njew? And shame een the club Wat is better body okay? body body Is body body body body body body body body body body body zijn het voor Gewoon plus duur. En ben je, body bow, druk voor body body body body body body body body body body body body body body body body body van jou, we get me Heb die pauw in mijn dikkie, show, we houden de jig Bouw dit, bouw dit als een gek met al het goud in mickey. Twee gezichten, één formule als Louder en Nikkie. Je bent een shit, kijk dat surf, maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd wat's gebeurd wat's gebeurd Je bent een M, zie dat grond, maar je komt niet op de grond. Op de grond, op de grond, op de grond. Zit in de kruim, waar je weet niet wat is now, wat is nou, wat is nou, is Je bent een shimbek zo'n de klap, en je bent die body, it. bad, it, bad, it, bad, die bad, it, bad, jump bad, ja, daar zijn we dan. Uh, Joost is er nog steeds even niet. Hij kan ieder moment binnenkomen. Dan gaan we helemaal los hier ook. Uh, ik ben Robby. Uh, we zijn er vandaag weer met Knockout FM. Uh, wat gaat er vandaag allemaal komen? We gaan weer in die van de week. Gaan we er doorheen gooien vandaag. Uh, ja, uh, we gaan gewoon heel gezellig doen. En uh, even een beetje het nieuws onder de loep nemen. En het, uh, ja... Je hebt soms de meest rare nieuwtjes, zoals een kleine preview. Ik zag vandaag in de Telegraaf dat ze zagreinige werknemers ontslagen zullen worden binnenkort. Want dat zou niet helemaal gunstig zijn voor de werkgever. Hier straks meer over. Uh, ja, ik gooi nog even gezellig een lekker nummertje in. Totdat Joost er is en dan gaan wij weer helemaal verder praten. Dus uh, we gaan nu even lekker met uh, Party Squad. Ik ga hard. Geniet er lekker van. En uh, we gaan zo helemaal los met uh, Joost en mij hier op Knockout FM op het begin van jouw week. Nou, geniet ervan. First, laat een beat, met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraag komt, die krijgt nog af Dus ik quitter hem terug, rond een uur of Druk mijn buik, naar de stapper in de studio Vreemd klein beetje Yvonne, rand Zin en tekst, die krijgt. En dit alles doe ik in een half uur of zo. Niemand in de game die het doet, wat ik doe Want ik doe niet wat zij doen, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van mijn beeld niet blij doen Niet zo tof doen, ik zal mij doen. Ya yeah, budu na lama Ya yeah, budu na lama Ya budu na lama Ich geh yeah. nicht Ich kann nicht Ich hallos Ya and niggas the nigga, I joke You you I'm fast, but you I made get it all, yeah I like to for nigga don't care You're not man in the mode nigga, I'm clap I a new track for Jerry, I'm the pump pack Yeah, yeah, the class be what they do, what I does Niggas on my hands, I do, fuck bitches on your hands, I do, fuck us And all what I say, I do, I does Yeah, I do, I does I it ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Mm. Ze zeggen moet je jassen zien, omdat ik doe voor de kast misschien Omdat ik moe van zijn bad misschien, willen we allemaal onszelf graag klaassen zien Fuck that, ik ben aan de linker, yeah En mijn sex worden dikker dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar, mm. Cinema, cinema, cinema. Caucasian and cinema, dark skin, poor no Yeah, cinema. Shout out to my mic, yeah, singing the pinga. Cinema from the in the We should do cinema.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 The body squat, the body squat, the body squat, the body squat, the body squat, the body squat, the body squat. for beef Jij mijn type niet zo? Rapper niveau is in je ho Weer een lichting stress, whatever, laat het gaan. En zweef je richting bergen, dan ben je kabelbaan. En als je dit draait, laat hem dan ook maar staan. Ik spreek woorden alsof ik naar Pau en Panama ga. En hou je back, vet clap met je wack en nap-rap. Je kent de game niet omdat je rapper net ontdekt hebt. En lekker happy met je cab richting neck-rap. En alles wat je mat is, allemaal zeggen echt back Fuck better raps als ik weer flowen ga. Ik heb toch het hoogste woord als mijn lyrics als ik blauwe ga. Yo, yo, yo, dat maakt niet uit, Yo dat maakt niet uit, je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 Laat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja mijn Heb je wel goed gekeken op je hallo's? ja? Een V de B, MC in de place to B. We roken nog grotere J's dan C. Je weet het niet. Wacht even. B en 2 B. Je gaat weer hard op als Paul Kessel 19. Sinds een straat flippen kast. Een oogje in het zeil, dus klim ik weer in de mast En in mijn Liverpool sas en kerels die gaan weer kast Vieze juist het opbrengen, komt de cirkel En wat, kom ik niet binnen, gast Ik ga uit met de lijst, dan maar weer in mijn binnenzak Kom binnen met mijn gaps en worden we binnen En mijn lyrics zijn een shit, maar niet van binnen in je gat Worden dichtbij terwijl je weer niks te verzinnen had Van de randstad tot midden dan in een gat Ik kappen mijn eerlijk hartstikke The world is mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, is mine, mine, mine. Van ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM Ja. Jawel hoor! Daar zijn we weer! <laughs> ja hoor! Oh, Kevin is niet. Alleen Kevin niet, hij moet morgenochtend vroeg werken. Ja sukkel. Ah. <laughs> hij ligt toch al op bed, zei ik. Even. Is dat zo? Dus, ja. Hij moet morgen 6 uur beginnen. 6 dus, uh, uur? Ja oh, man. Ja, dan lig ik nog lekker uh, op een zij. Ja, ik ook. Gelukkig dit keer. Mag ook wel een keertje. Ja, vind ik ook, hè. Dat, uh... Zo. Nou, in ieder geval, we hebben weer nieuwe special effects. We hebben ons uh, weer helemaal... Oh, joh. Je moest eens dus weten. <laughs> Geweldig. Ja, helemaal uh, top. Uh, ja, Koningendag is geweest. Zo. 150.000 man op Museumplein. Ja, daar uh, was ik niet bij. Ik ook niet. Ik heb wel <laughs> alles gehoord op mijn werk. Ja, heb je, had je radio aan? Natuurlijk. radio uh, dinges. 536. 536, uh, radio 536. <laughs> ja. Ja, dus dat uh, ja, klonk heel leuk. Afro-Jack was er in de hele meuk. Oké, okay, nou, dat is mooi. En uh, ik heb daar helemaal niks mee gekregen. Ik een beetje. Ik was alleen de hele dag hier in Zandvoort aan het werk. werk. Werken, werken, werken. Waar dan? Bij de race. Oh ja, ja wat, ah. heb je gedaan? wat heb je gedaan? Ik heb uh, al die kleine mensjes gewoon kaart van die uh, dingen afgeduwd ah, Dat nee. is het leukste Dat is het leukste <laughs> <laughs> Nee, dat viel wel mee Maar het was wel heel gezellig ja, Wie had er gewonnen? Wie had er gewoon. Om eerlijk te zijn, toen waren we aan het opruimen. Oh. Dus ik heb daar ook niks van meegekregen. Maar we gaan straks wel even op internet kijken of we dat ergens kunnen vinden. Dat zal haast wel. En uh, was er nog echt een originele die er echt uitsprong voor jou? Ehm. Uh? Um, uh, nou. Er wa ja, waren wel hele mooie zeepkisten erbij, natuurlijk. Ja. Vooral die van uh, Café 4, die uh, weer de originaliteitsprijs heeft gewonnen. Volgens mij vorig jaar ook, ja het jaar daarvoor, volgens mij ook. Okay, maar okay. hij uh, blijft mooi. <laughs> dat doe je Het is dus diezelfde blijft... auto of ze hadden weer iets totaal anders? Nee, ze hadden weer dezelfde. Met die twee wielen voor, eentje achter. Oh, lachen, lachen. Dus uh, dat was wel, uh, ja. Zullen we even fotootjes erbij zoeken? Ja, uh... oh, komt helemaal goed. Kijk. En uh, ja, ik heb een beetje geholpen bij mijn Panienzaak, dus uh, daar ben, ben, ik ik druk, ben ik mee druk bezig geweest. Ja, moet ook gebeuren. Hè? Ja. Uh, ik moet natuurlijk met al die knopjes gaan kloten. Hey, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, ik hoor mezelf echt heel slecht. Ik heb er namelijk een hele verkeerde koptelefoon bij nu. Ja, bij deze, als iemand uh, Joost zijn koptelefoon vindt. Ja. Graag uh, retour zenden naar retour. Uh, CFM Zandvoort op maandagavond. Tussen uh, 9 en 11. Desnoods, breng je hem even zelf. Dan drink je gezellig een biertje met ons mee. Kijk, dat is altijd Helemaal gezellig. Helemaal gezellig. Weet je wie ik mis? Kevin. Nee. Hans van Deutenkom. Hans van Deutenkom. Met uh, bed. Ja, met bed. Ik mis hem. Ik weet ook niet waar hij is. Ik, uh, ik hoop ook... dat hij nog even langskomt. Dat hoop ik ook. Dus bij deze Hans, een oproep voor jou. Jij moet even langskomen. Zo is dat. Gooi er is even een special effect in. Want we hebben ze niet voor niks natuurlijk. Nee, nee absoluut. We gaan even... <laughs> Wil je eens horen? Ah, kijk. Ik krijg gewoon een applaus kijk, dat is, uh, We houden de rest spannend, hè? Ja, de rest, ja, de rest houden we spannend. Ja, zeker wel. Nou, helemaal gezellig. Maar uh, het was echt leuk, hè, de hè? <laughs> ja, echt nou, het was gezellig. Echt, het was echt... Uh... <laughs> Zo leuk. Ik moet er gewoon helemaal voor lachen. En toen ging ik naar huis en toen was het echt zoiets van... Uh... <laughs> het was heel gezellig. Kijk, dat is leuk om te horen. Absoluut. Gaan we even verder met het volgende nummer. Gaan we zo direct... Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, dier van de week. Ah uh, ja, dat is volgende uur, hè? om kwart over. Oh ja, dat. wat hebben we dan voor... Uh, eh, ik ben even helemaal... Ja, maar daar komt Kevin er niet eens. Kevin is en er niet. ik was te laat. Nee, daar ga je Ja, dan loopt de hele planning in de soep. We gaan zo direct nog eventjes uh, een beetje verklappen wat we gaan doen, denk ik. zo direct. Oh, dat is misschien wel een goed idee. Dat komt helemaal goed. We gaan okay. eerst luisteren naar Britney Spears. Met, eh uh, hoe heet het? Hold It Against Me. <laughs> <laughs> Ik heb hem. Uh, Geen lieten vooral. Oh yeah, ja, please me. If I'm coming, I'm too strong. Hate to stare, but you... Doe okay. okay. Even Anouk Anouk 3 days in a row En daarvoor Set fire to grain Van Adel Kijk Ja Dat is onze Joost jongens Ja hij is er weer hoor Jezus Gelukkig man Hallo Het is mijn koptelefoon uh, Mijn microfoon raar Hallo Hoor je me wel goed? Ik hoor jou perfect Dat is mooi Hallo Ik <laughs> <laughs> ken er niet over uit uh, Ja we gaan zo direct uh, Nog even een paar nummertjes luisteren Ik heb alvast een en Simon voor je klaarstaan met een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Wij gaan zo direct lekker het, uh, het huisdier van de week. <laughs> nee, het, het dier van de week. Oh, het dier van de je week. Je kent dit dier niet als huisdier. Ja, ja, het kan wel, maar voor een dierentuin kan je hem als huisdier. Misschien dat ding dat eraan zo zogezien. Ja, dat zou misschien wel kunnen. Ja. <laughs> en uh, we hebben een prijsvraagje, Heel leuke. Toepasselijk ja. met Koningendag. Ja. En... Uh, de top 5, ja. Hey, hallo. Hallo, hallo, de top 5. En het is weer vandaag OSA Maandag. <laughs> jij ergens na? Nee. <laughs> ja, stiekem <laughs> toch wel. Ja, wel hè? Want de hele dag staat er van in teken, Ja. Ik het wordt gewoon Osama Bin Laden dag. Wordt ja, Osama maandag. Ja, maar als het nou op dinsdag wordt, dan wordt het dinsdag. Nee, dan was het gewoon Osama Dinsdag. Oké. Okay. <laughs> nu was het gewoon even... Het, het ging gewoon zo lekker over. Ja. Mm. Mm. Dus. Hé, hey, joh, hoorde ik... Klik? Oh, ja, kleine klik. Hallo. Hallo. Maar we gaan dan even luisteren naar Nick en Simon. En dan gaan we zo direct jullie helemaal vermaken in twee uur. Niet te veel vermaken, want dan uh, let je niet meer op. <laughs> God, oh. Sorry. Oké, okay, nou geniet nog even lekker van uh, Born to be alive. <laughs> het geeft wel een leuk effect Moet Ja ik eerlijk toch Moet toegeven Ja, ja dat vind ik ook En uh, Nika Simon komt eraan En dan uh, gaan we even kijken Wat gooi je daarna erin Ik heb geen idee Dat zien we volgende uur wel Ja Nou we gooien sowieso uh, Lekker Nika Simon erin Zo is dat We spreken jullie zo En geniet van het heerlijke nieuws hij, hij praat altijd zo gezellig